Middernacht, het begin van zondag 26 januari. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Het is opnieuw onrustig in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Demonstranten steken autobranden, autobanden in brand... en proberen een congrescentrum op het onafhankelijkheidsplein binnen te komen. Volgens correspondent David-Jan Godfroy heeft de oproerpolitie zich daarbinnen verschanst. De nieuwe onrust ontstond nadat de oppositie het aanbod van president Janukovic had afgeslagen. De president bood de oppositie de functies van premier en vicepremier aan... maar de oppositieleiders zeggen niet onder een tsaar als Janukovic het land te willen leiden. Het noodweer dat vanavond en vannacht over Nederland trekt... heeft in Zeeland, Zuid-Holland en Utrecht schade veroorzaakt. Vooral in een straat in Middelburg lijkt de schade groot. Volgens de brandweer regende het daar dakpannen. Langs de hele Nederlandse kust waait een stormachtige noordwester. In Kokseide in België sloeg vanavond de bliksem in bij een schuur. Daar oefende op dat moment een drumband. Tien mensen onder wie enkele kinderen raakten gewond. De gevel werd volgens Belgische media weggeblazen. De hoge regeldruk in de zorg ligt vaak aan de sector zelf, vindt minister Schippers. Ze verwijst naar een onderzoek van twee jaar geleden. Volgens verpleegkundigen en verzorgenden heeft de zorg aan patiënten veel meer te leiden onder de bureaucratie dan vijf jaar geleden. De minister zegt dat ze samen met de sector de problemen wil aanpakken. Maar ze adviseert de zorg om ook eens goed naar zichzelf te kijken. Voetbal in de eredivisie zijn vanavond vier wedstrijden gespeeld. PSV won thuis met 1-0 van AZ. Feyenoord verloor uit met 3-2 van Aru Den Haag. Roda JC, FC Utrecht, eindigde in 1-0. Nakbreda Pekswolle Zwolle werd 1-2. Het weer, regen en aan de kust noordwester storm. In het noordoosten valt sneeuw. In Groningen kan het 5 graden gries, vriezen. Overdag zon en vrijwel droog. Later opnieuw regen en in het noorden en oosten sneeuw. Het wordt 0 tot 7 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op de A15 Rotterdam richting Europoort... tussen de knooppunten Vaanplein en Benelux... staat een file van 4 kilometer door wegwerkzaamheden. Dit was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1 BNN. De overnachting. Patrick Lodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom uh, vanuit het uh, Aitana Hotel, Roommate Hotel, hier in Amsterdam. Prachtig hotel aan het Ei, dus we kijken ook uit over het Ei. En dat is meestal ook uh, inspirerend voor de gasten die hier zijn, en ook voor de gast die ik op kamer 1201 heb. Ja, en hij was een uh, grote casting-director, uh, maar hij initieerde en produceerde ook films als uh, Alles is Liefde en de televisieserie Het Schaap met de vijf poten. En daarnaast regisseert hij bijvoorbeeld uh, toneel, maar ook de film alle tijd met Paul de Leeuw. En nu regisseert hij de televisieserie Jeuk. Ja, het is een bijzondere serie. Het is een bijzondere man, een man uh, met vele kanten. Ik heb het over niemand minder dan Job Goschalk. Ik klop op de deur. En de deur gaat open. Job! Patrick! Ja, wij kennen elkaar. Ja. En jij mag heel even uitleggen Nou, uh, dat wij elkaar kennen... en dat jij mij geregisseerd hebt. Ja, we kennen elkaar via een gemeenschappelijke vriend... die bij BNN werkt. Ja. En toen hebben we volgens mij de eerste keer dat we elkaar spraken... heel lang gepraat over film. En wat jij net tegen mij zei, ook toneel. En toen ging ik Jeuk regisseren en daar hadden we uh, in het oorspronkelijke Deense verhaal... Gingen de, de hoofdrolspelers gingen een serie of een programma pitchen bij een omroep. En we hadden iemand nodig die én bekend was van een omroep en die het zou kunnen spelen. En ik weet, volgens mij heb je ook nog een Blauwe maandag gespeeld... Nee, nee. Nou, daar heb ik dan nee. zelf van gemaakt. In ieder geval, jij was voor mij toen meteen de gedroomde speler voor Jeuk. Precies. En jij hebt ja gezegd. Ik heb ja gezegd, ik heb het gedaan. Het wordt volgens mij maandag of de week daarna uitgezonden. Ik heb het zelf nog niet gezien, ik ben heel benieuwd. Maar kan jij even voor de luisteraar die Jeuk misschien niet kent... even uitleggen wat de serie precies is? Ja, Jeuk is een comedy over twee mannen die een bedrijfje hebben... in een soort van entertainment. Gespeeld door Thomas Akda en Peter Heerschop. En Thomas Akda is getrouwd met Jelka van Houten. En ze hebben eigenlijk hun eigen naam... waardoor je kan denken dat het ook echt over Thomas Akda en Jelka van Houten gaat. Maar het zijn wel gefingeerde personages... waarin Thomas altijd in de meest schaamtevolle situatie terechtkomt. En dat werkt op de, werkt op de lachspieren. En het is genant. En het is tenenkrommend. En het is geestig. En soms is het... Het uh, uh, dit is een soort plaatsvervangende schaamte die je deed. Het voelt in de serie. En wat is daar mooi aan, aan al die genante uh, scènes die je achter elkaar ziet? Ja, dat weet ik eigenlijk helemaal niet zo. Oh. Ik bedoel, toen ik het in de eerste instantie zag, merkte ik dat ik zelf ook een soort van kromme tenen gevoel kreeg. Uh, maar het is denk ik, het gaat over de herkenbaarheid. Het gaat over de herkenbaarheid. Ik denk, doe dit nou niet, doe dit nou niet. En hij doet het toch. Je krijgt een soort medeleven met een eeuwige loser. En in dit geval is die eeuwige loser Thomas Akda. Waar toch een heleboel mensen van houden. Ja. En een, een beetje een NSB-achtige Peter Heerschop ernaast... waar ik dan weer heel erg van hou. En dat komt ook omdat hij op dezelfde dag jarig is. Maar uh, het, het, het wordt uh, goed bekeken. Het wordt echt goed bekeken. Ja. Uh, de kritieken zijn ook lovend. Ja. Um, wat, be wat best een zeldzame combinatie is. Nee, maar dat, dat maakt de serie, denk ik, ook uh, bijzonder. Maar wat is jouw aandeel als regisseur in het geheel? Um, nou, ik denk sowieso dat het aandeel van de regisseur... bijna altijd is dat je de um, voorwaarden creëert... waarin iedereen zo optimaal mogelijk kan presteren. En dat, dat gaat eigenlijk bijna altijd over een uh, soort van veiligheid creëren... waarin... Je tegen mensen zegt: Het maakt niet heel erg uit of je het fout doet, of uh, ja, dat goed. het je wordt. Ik heb net opgenoemd die films die jij ook uh, mede geïnitieerd hebt en ook gemaakt hebt. Weet je, dat is een filmset. Het is 50, 60 mensen. Dat is een duidelijk script. Ik heb het hier zelf meegemaakt. Uh, het was gewoon improviseren en het was gewoon. Uh, ja, maar groeien. dan, nog, ja, juist omdat het improviseren is, is het denk ik belangrijk dat je heel erg het gevoel kan, omdat het improviseren is toch een beetje naaklopen. Ja, ik bedoel, je kan iets doen en andere mensen kunnen kijken. en denk, Wat doe je in godsnaam nu? Ja. Uh, en het belangrijkste is dat je mensen het gevoel kan geven dat je ze f, uh, dat je op ze let in de montage. Want uiteindelijk, alle afleveringen die we in de eerste montage zagen, die duurden 5, 36 minuten. En dat, we weten, dat moet je terugbrengen naar 23 minuten. En er is één morele verantwoordelijkheid die je hebt. En dat is niet dat je je, je acteurs in ieder geval niet te kakken zet. Punt 1 is niet goed voor het programma, maar dat is ook niet leuk. Dus je wil dat iedereen wel zo optimaal mogelijk presteert. En iedereen uh, doet zijn best. Uh, jij hebt ook je best gedaan en dat heeft tot iets moois uh, gerelateerd. En dat is namelijk... Nou, je hebt groot nieuws, vertel even... Fuile <laughs> hond. Ja, ja dat. Uh, Jij, Roosje, noodzakelijk. Uh, ja. En we zijn nog maar net begonnen. Ja, nee, dit wordt ontzettend leuk uur, Patrick. Ja. Nee, de uh, dobbelstenen zien er best goed uit voor Jeuk 2. Ja, nee, het gaat gebeuren. Er komt een tweede serie. Ja, ik voel wel aan alles dat er een tweede serie komt. Jawel. Hoek Lips, de netmanager van Nederland 3, heeft het ook al uh, tegen ja. je gezegd. Er komt een tweede serie. Ja. Dat is toch fantastisch. Dat is hartstikke leuk. En dat is nieuws. Ja. Nou, dat is uh, hartstikke mooi. Um, Intussen staan we trouwens te kijken naar het pand waar je gemonteerd Ik, ik wou is. net zeggen, jij hebt hier... Want ik, kwam, ik, ik woon hier niet ver vandaan. En ik kwam je af en toe tegen. En wat blijkt, jij hebt hier maanden gezeten in, in, ja. in de... Ja, het is altijd raar, omdat je, je begint met normaal gesproken... heel lang iets voor te bereiden met scenario's. Dat was in het geval van Jeuk helemaal niet het geval. Omdat we alleen maar vooral situaties gingen spelen. Dus dat gedeelte sloegen we over. Toen hebben we natuurlijk lang gedraaid. En na het draaien hebben we in dit geval heel erg lang gemonteerd. Omdat we ja, de serie moesten uitvinden eigenlijk in de montageruimte. En daar kijk ik nu ja. recht op. En, maar voel je je thuis hier in deze omgeving? Ik vind, het later, nou, ik vind het wel... Het is nieuw. en ik vind het is, het is wel heel erg Amsterdam, maar het is een soort Amsterdam... wat me altijd op een of andere manier fascineert... omdat ik nooit uit mezelf hier terechtkom. Nou ja, het is maar... Amsterdam. Ik, bedoel, ik kom hier omdat ik monteer. We hebben nu hier een afspraak. Maar ik vind het... Het is, het is de, bijna een hele nieuwe wereld. Maar bevalt de kamer? Want het is ook een nieuwe kamer. Het is modern ingericht. Loop hier even mee Ja, ik loop dit prachtige mee. bed met dit... Ja, wat is het? Ja, het, het moet iets hebben van een... Uh, ja, hoe heet zo'n ding? Zo'n uh, soort houten klamboel? Ja, een hebelbed, kijk even hoeveel. Een je hebelbed, hebelbed dat ja. was het. Ja. Ja, het is toch mooi of niet? Ja. Ik loop ondertussen naar, Hier staat. Er uh, wordt ik... vast de ijzing in mijn stem. Ja, ja het is hartstikke uh, mooi. <laughs> ik ga de roomservice bellen, want nou, dat er een, uh, een tweede serie van Jeuk komt. Dat moet gevierd worden. Toch? Dus wat zou je graag uh, willen drinken? Wat wil je graag? Ja, ik ben erg voor bier. Nou, ga ik door, niet altijd, maar nu wel. Wanneer kunnen wij de tweede serie van Jeuk verwachten? Geen flauw idee. Het is namelijk echt heel erg heet van de naald. Dus we zijn nu op dit moment uh, Thomas, Peter, Jelka, Rosa en Ellen aan het bellen... om te vragen naar hun beschikbaarheid. En ik Hoi, weet... Om, ah, ja, ik ben ook aan het bellen. Dan niet met Thomas en met Peter. Hallo, met Patrick van kamer uh, ja, 1200 en hoeveel was je ook alweer? Wij willen graag twee biertjes, alsjeblieft. Ja, kom dan. Uh, doe maar van die, uh, van die, van die Spaanse biertjes. Ja. Dus je bent aan het bellen? Wanneer ja, om al nu... die uh, beschikbaarheden van iedereen naast elkaar te leggen. En ik weet wel dat er een soort van... Uh... Ja, ga door. Op, raad voor uh... Ik ben ondertussen wel heel <coughs> erg lekker bezig met de telefoon. Nou, het net wil best dat we graag snel zijn. En, uh, maar ja, Jelka die moet nog werpen. <laughs> Zoals ze zelf steeds zegt. Ja, dit is tward. niet mijn tekst. Ja. Dus, uh, en uh, de heren hebben natuurlijk een behoorlijk druk schema. Dus het is ook een beetje... Uh, ja, kijken welke kant op gaat. Maar ik hoop dat we eigenlijk een beetje... In het voorjaar, zomer, najaar... Eigenlijk is het lekkerste bij jeuk... als je het gespreid over het jaar kan draaien. Dat je niet alles in één keer... in een soort van pressure cooker hoeft te doen. Maar dat je het kan doen... zodat iedereen zich optimaal goed voelt. En omdat dat improviseren vereist dat wel. Je kan het, niet, het is niet alleen maar een baan. Het is echt best... Uh, wat die jongens doen en wat Jelke ook doet... en de, de andere acteurs... het is, het is pittig. En zeker voor Thomas, die in elke scène zit. Ja, als je een keer een slecht humeur hebt, je moet toch elke keer opnieuw je laten inspireren. En je moet wel elke keer opnieuw bij jezelf denken. Hoe, hoe kan ik hier zo luchtig of zo goed mogelijk of zo eerlijk mogelijk op reageren? Dus als je dat alleen maar achter elkaar gepropt moet doen, dat werkt niet. Niet voor deze serie. Ja, mensen, ik praat met Job Goschalk, de regisseur van uh, Jeuk. Maar die heeft een, een, een hele lange staat van dienst... in uh, filmend Nederland, ook in Theater Nederland. Uh, hij zit hier op een soort van uh, prachtige rode kubusbank. Um, ik heb een lied voor jou uitgekozen. Ik ben heel benieuwd. Ik ben ook heel benieuwd. Het is namelijk een lied uh, dat hopelijk bij je past. Het was best zoeken. Het is een nummer geworden van uh, Herman van Veen. En uh, ja, uh, en ik, ik hoop dat het klopt. Maar we gaan het zien. Zet je koptelefoon op. Ik Minder bekken trek en mijn schaduw zijde ken, hou ik mezelf opnieuw voor de gek door te doen of ik een ander ben. Ik ken een man van staal, hij had een vrouw van hout, er was een kind van stro. Iemand kleedt zich uit. Kijk uit, iemand stilt de show, iemand stilt de show, iemand stilt de show. Zonder risico. Nu ik rillend in mijn hemd met mijn mond vol tanden sta, hou ik mezelf opnieuw voor de gek door te doen of ik er boven sta. Je krijgt het op je brood, je krijgt het na je dood, je krijgt het nooit cadeau. Iemand stilt te show, iemand stilt te show, iemand stilt de show. Zonder risico. Iemand kleedt zich uit voor de radio, kijk uit. Ja, je hebt je niet met een jantje van lijf afgemaakt qua nummer, dan moet ik zeggen dat ik niet per definitie een enorme fan ben van Herman van Veen, omdat ik altijd een beetje uh, iets te veel bedoeling voel in zijn stem. Maar ik vind deze tekst in dit geval wel, um, uh, wel mooi gekozen. Ja, vind ik wel echt mooi gekozen. Of je heeft het geschreven, weet je dat. Dat weet ik niet. Dit is, is de vaste tekstschrijver van helemaal verveen. Van uh, kan ik terugzoeken. Maar waarom is het goed gekozen voor jou, vind jij? Nou, dus volgens mij, ik weet niet eens meer wat die eerste paar zinnen waren. Maar ik bedoel, dat uh, um, uh, volgens mij begon het met het feit dat iemand tegen zichzelf zegt dat hij veranderd is, maar wordt dat meteen weer onderuit gehaald een paar zinnen later, omdat diegene zich dat zelf wijs maakt. Ik denk dat dat gelukkig de room service... Ja, denk jij is toch na. Ja. Ik uh, maak open, maar je zit op het goede spoor. Goedenavond. Thank you very much. You're welcome. Bye, Bye. En dat... Uh, chin. Ja, proost, ga verder. Nou, ik denk dat dat... Uh, daar begrijp ik wel iets van. Tenminste, ik begrijp wel... Ja, ik ga dan heel snel... Dan, dan denk ik, ja, ik kan me wel voorstellen... als je iets met mij doet, dat dat daarmee te maken heeft. Nu moet jij maar even wat zeggen. Nou ja, uh, we hadden het al over deze bank. Want ik heb natuurlijk heel veel art artikelen over jou gelezen. Waaronder ook uh, dat jij heel lang in psychoanalyse hebt gezeten. Mm -hmm. Jarenlang. Uh, dagelijks. Ja. Uh, en ik... Weet dan, er staat hier zo'n bank. Dus nou wou ik jou eens regisseren. Ga, want je bent onmiddellijk opgestaan nadamer. Ja, dat klopt. Ga heen. eens terugzitten. Wat, wat gebeurt er in psychoanalyse? Ik, ik ken het alleen van Woody Allen films, maar ik weet niet precies. Maar ja, wat er gebeurt feitelijk, is dat je. Ik heb zes jaar lang uh, vier à vijf keer in de week elke dag op een bepaald tijdstip aangebeld bij een psychoanalytica. En daar kwam ik binnen. En dan zat ik heel even in de wachtkamer. En dan kwam ik binnen en dan ging ik op een bank liggen. En ik zag haar niet. Zij zat dan achter mij. Ik bedoel, ik zag haar natuurlijk wel bij binnenkomst. En dan moet je gaan praten. En de ene keer lukt dat. En de andere keer lukt het niet. En soms vertel je één verhaal wat je bezig heeft gehouden. Maar dat brengt ook weer associaties teweeg... die je naar een ander verhaal leiden. En soms val je even stil. En meestal zo op twee derde kwam zij met een duiding... waarin ze die... Ver die paar verhalen of juist het feit dat je niks vertelde met elkaar verbond en wat er eigenlijk gebeurt is dat je op een uh, geleidelijke manier helderder uh, uh, kan formuleren wat je beweegredenen zijn van de dingen die je doet, dus het overkomt je allemaal niet meer, maar je begint in die jaren leer je beter dat dat uh, waarom je doet wat je doet. Maar laten we bij het begin beginnen. Waarom vond je dat je uh, uh, aan psychoanalyse toe was? Nou, dat vond ik niet. Ik had uh, uh, twee vriendinnen, twee mijn beste twee vriendinnen... hadden allebei psychoanalyse, we zijn allebei psycholoog... en waren allebei in psychoanalyse geweest. Daar heb ik altijd wel een beetje tegen opgekeken. Ik dacht, oh, het lijkt me ook fantastisch. Niet per se met jezelf bezig zijn, maar het leek me zo'n mooie klus. Op een of andere manier. En toen kreeg ik een relatie, een nieuwe relatie... En dat ging niet van een leien dakje in het begin en um, het is trouwens nooit van een leien dakje gegaan. Ik hoop niet dat hij nu luistert. Maar um, toen zei ik in Rome tegen hem een keer volgens mij moet jij in psychotherapie. Ik zei hij dat is goed, maar dan moet jij ook in psychotherapie? Nou toen dacht ik nou dan ga ik dat proberen. En die vrouw bij wie ik terechtkwam uiteindelijk die zei jij moet niet in psychotherapie, jij moet gewoon dagelijks komen. En dat vond ik eigenlijk door die twee vriendinnen wel een soort uitdaging. Ik dacht nou dat betekent ook dat ik er wel sterk of krachtig genoeg voor ben dat ik dat kan. En uh, toen ben ik begonnen. En ik moet zeggen, ik denk er nog best vaak aan terug. Ook al is het leven zonder psychoanalyse ook prima. Maar het is heel raar, maar het is een, toch ergens ook een cadeau. Een heel egocentrisch cadeau wat je aan jezelf geeft. Want je bent eigenlijk in feite zes jaar... elke dag op een gezet tijdstip met jezelf bezig. Maar het rare is ook dat je... Uh, je kan meer kiezen voor jezelf, naar aanleiding daarvan. Je kan meer, uh... ik was iemand die ze nogal makkelijk kon voegen en de hele tijd graag gezien wilde worden. Nogal last had van behaagzucht. Dat neemt wat af. Maar je kan ook beter luisteren. Je kan... Het rare is dat, dat dat, wat er gebeurt in psychoanalyse, namelijk dat mensen een verhaal duiden, dat ga je zelf ook doen bij anderen. Dus als iemand jou een verhaal vertelt, dan kan je ook, veel beter luisteren naar datgene wat onder ligt. Dus naar de motivaties van waarom mensen de dingen doen die ze doen. En dan is het ook makkelijker om daar minder een oordeel over te hebben. En ik denk dat, dat uh, bij mij was oordeel ook altijd wel een wapen. En dat dat oordeel wat meer weg is... dat je wat meer uh, verdraagzaamheid daarin hebt... dat heeft me wel erg geholpen. Maar zes jaar lang, elke dag, bijna een uur over jezelf praten... Mm -hmm. of in jezelf praten... Waar heb je het dan over? ja, soms ook niks hoor, over niks. Soms praat je echt over hele kleine, futiele dingen... en dan later kom je er wel achter dat die natuurlijk wel iets meer betekenis hadden. Maar ik moet wel zeggen, voor mij was het in die zin... ik ben in die zes jaar twee zussen en een van mijn beste vrienden kwijtgeraakt... in een periode van zes maanden. Dus ik weet niet hoe ik nu in het leven had gestaan... als ik toen niet in psychoanalyse had gezeten. Ik bedoel, het feit dat ik daar... Uh, ik heb mijn zussen allebei, uh, ze kregen kanker kort na elkaar. En ik heb, ik heb ze allebei uh, nou ja, eigenlijk wel dagelijks of minimaal vijf keer in de week begeleid tot het einde toe. Uh, als ik dat niet zelf van me af had kunnen praten in de psychoanalyse, had het denk ik wel een ingewikkeld uh, verhaal geweest. Het is ook. nog steeds, maar op een andere manier ingewikkeld natuurlijk. En je gaat ook in de psychoanalyse volgens mij terug naar je jeugd. Moet je ja. scènes vertellen over je jeugd? Weet je nog een, een scène die eigenlijk voor jou als verrassing terugkwam? Of hij dacht, hé, hey, kan ik me dat nog herinneren? Nou, niet zozeer scènes, maar ik weet wel dat af en toe als je iets vertelt, Oogschijnlijk um, naïef, vertel je iets over je jeugd, dan kan een psychoanalytica in dit geval daar af en toe iets over zeggen... waar je nog nooit op die manier naar hebt gekeken. Zoals, ik heb vier oudere zussen. De oudste was 20 jaar ouder, de jongste was 12 jaar ouder. En, um, echt dus een nakomertje, jij? Ja. Echt nakomertje, dus ik naar nou, kind. Waarop zij opeens een keer tegen mij zei... toen ik dit zo in het begin vertelde... God, wat saai. Dacht, wat saai. Er is nou werkelijk niks in mijn jeugd wat ik zou duiden als saai. Maar later dacht ik, ja, tuurlijk is dat ook saai geweest. Ik bedoel, niet dat mijn jeugd saai was. Ik, bedoel, ik ik ga nu niet opeens... Maar er is natuurlijk ook een kleinkind geweest... wat een behoefte uh, zou hebben aan een broer of een zus van zijn leeftijd. Daarom, ik had een mazzel dat ik nichtjes had van mijn leeftijd. Dus dat compenseerde veel. Maar af en toe gebeurde dat soort dingen wel. Dat je denkt met een enorme stelligheid een verhaal in te gaan. En iemand kijkt daar op een andere manier naar. En die trekt in één klap uh, uh, die stelligheid onderuit. En... Dat is prettig. Het is prettig om te weten dat, elk, dat alles wat er is... Het is dus af en toe soms ook een zwakte, maar in veel gevallen een kracht. Maar dat alles wat er bestaat, alles wat er gebeurt... heeft heel veel verschillende facetten. En dat leer je. Je leert in die psychoanalyse dat je, je kan over uh, probleem A... op maandag en vrijdag compleet anders denken. Omdat, het, omdat je steeds het steeds op een andere manier beschouwt. En na, na zes jaar, uh, in welke zin ben je veranderd? Uh, nou, ik denk dat ik wat meer naar binnen gekeerd ben. Dat, uh, ik weet wel dat zij al in een vrij vroeg stadium tegen mij zei: Dat. Uh, ja, maar ik... ben je echter geworden? Ben je dichter bij jezelf gekomen? Ja, of het, ja, ja, ja, ja. Ik vind het altijd een. Dat weet ik niet. Ja, ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. Maar. Ik ben wat meer gaan accepteren. Ik ben wat meer de zwarte kant gaan accepteren. De somberheid af en toe die ik heb. Of uh, de lusten die je voelt. Of uh, allemaal van die dingen. Ik bedoel, dat gaat natuurlijk wel weer over jeuk. Gek genoeg. Het gaat wel over... Uh, ik was ook een jongetje die zich heel erg kon schamen voor dingen. Die af en toe dwars door elke schaamte heen... op het toneel ging staan alsof hij Pierre Bokma was. Terwijl ik helemaal niet naar mezelf kon kijken. En helemaal niet kon zien dat ik een bijzonder marginaal acteur was. En... Tegelijkertijd, dat, dat kwam alleen maar omdat ik me te veel schaamde. Dat kon ik allemaal niet voelen. En nu voel je dat allemaal wat meer. Maar wat is dan het grote verschil tussen de job van voor psychoanalyse en zes jaar later? Sorry, ik nam even een slok bier. Uh, nou, hij is in ieder geval een stuk armer door die psychoanalyse. Uh, dat weet ik niet, Patrick. Dat zou ik heel graag zelfs. willen zeggen. Maar dat. Je bent een slimme kerel. Jij ja, weet het. maar het is, zo, het is zo. Weet je, dan, dan probeer je zo. Uh, niet jij, maar dan, dan wil je het zo vatten in een, in een paar zin. Ik denk... Um, ik, heb het te vatten in, in het, ik heb het proberen te vatten in dat lied van Herman van Veen. Ja, dat klopt wel. Maar op een, bepaal, op een positieve manier wat eenzamer. Dus niet eenzamer in de zin... Op een positieve manier wat minder de ogen van anderen nodig hebben. Maar ook weer niet zoveel dat ik er zonder kan. Maar wel proberen te niet. Ja. Ik kan gewoon gelukkiger zijn als ik alleen was. Dat kon ik vroeger niet. Dat, is een, uh, dat, bedoel, dat vind ik een enorme verworvenheid. Ik was vroeger in paniek als ik een, als ik een lege bladzijde op mijn agenda zag. Dat ik dacht, oh, vanavond helemaal niks. Helemaal niemand. En nu denk ik, oh, vanavond helemaal niks. Helemaal niemand. Dat, dat is wel een groot verschil. En ik denk ook dat uh, de scherpe kantjes er wel af zijn. heeft ook wel met mijn leeftijd te maken. Ik bedoel, elk mens verandert. Elk mens is anders dan dat hij tien jaar geleden was. Jij bent ook anders dan dat je tien jaar geleden was. Maar je durft met jezelf alleen te zijn dus? Ja. Soms ook niet, hoor. Dat zijn wel de moeilijkste momenten. De momenten dat je dat je, je schaamt voor jezelf. Dat vind ik altijd wel het meest confronterend. Ja, wat ik toen ik het las, en, en, uh, vijf uur lang... of vijf, vijf uur per week ongeveer, en zes jaar lang... ik dacht, jezus, zo. Ik zou het nooit kunnen zo lang over mezelf. Nee, maar je gaat er niet in met het idee dat je zes jaar lang vijf keer in de week praat. Wat je doet is je gaat erin en je praat, en soms praat je ook niet. Ik bedoel, ik heb ook echt wel meegemaakt dat ik er was, dat ik dertig minuten stil was. En is dat dan het meest, want dan hebben we het toch even over jeuk, is dat dan het meest gênante moment geweest, dertig minuten stil? Of wat was nou het meest gênante wat je hebt meegemaakt tijdens een van je sessies? Dat was een ruzie. Dat was een uh, hele absurde ruzie. Ik had namelijk helemaal, ik kwam erachter tijdens die psychoanalyse, dat ik helemaal geen behoefte had om me te verzetten tegen de analytica. Terwijl er, er is heel veel sprake van een soort van overdracht. Maar ik, nou, ik, ging eigenlijk, ik, ik, ik was het eigenlijk ook wel eens met de dingen die ze zei. En ik had helemaal, ja, ik mocht haar ook graag. En ik, bedoel, ik zag ook in haar wel een soort autoriteit en dat vond ik allemaal prettig. En ik weet nog dat er een moment was dat ik daar binnenkwam en toen was er iets met mijn zus aan de hand. En toen wilde ik mijn telefoon opladen. En toen uh, deed ik volgens mij, zonder te vragen stak ik de telefoon in, de, in, in het uh, stopcontact. En daar werd ze heel boos op, omdat ik dat helemaal niet had gevraagd. En toen kregen wij ruzie daarover, en dat vond ik heel gênant. Omdat we elkaar ook opeens aankeken. Terwijl want die die, die, dat stopcontact was verder dan die bank. Dus, en opeens keken we elkaar aan, en dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling van die analyse. Want wat er gebeurt is dat je haar niet ziet, want dan kan je vrij associëren over allerlei dingen. En dan nu, Ik kijk nu naar jou en jij kijkt naar mij. Maar op het moment dat jij mij lachend aankijkt, is dat stimulerend. Op het moment dat je me boos aankijkt, is dat een, heb je daar een andere mening over? Het feit dat, zij mij niet, dat ik haar niet zag, maakte dat ik vrij kon associëren over alles. Dat ik niet gehinderd werd door schaamte. Maar opeens kregen wij ruzie op, over iets heel triviaals. Dat vond ik heel gênant. En uh, dat kunnen we misschien een keer terug bewonderen in Jeuken. Dat zou altijd kunnen. Uh, maar wanneer dacht je bij jezelf, nu is het klaar? Ben je dan af? Uh, nee, dat is, een, dat is een gemeenschappelijk overleg gegaan. Zij wilden afbouwen. En uh, uh, ik ben natuurlijk toch... Ik was in het echt... In ons echte gezin was ik de jongste, de Benjamin, die het laatst uit huis ging. Uiteindelijk in de psychoanalyse, zij is gestopt als analytica. En toen ben ik ook als laatste het huis uitgegaan. En moest je afkikken? Het rare is dat dat wel meeviel. Wat ik, wat ik er wel mooi aan vind aan die psychoanalyse, is: het gaat nooit meer weg. Het, het gaat in je systeem zitten. Dus het, het euh, zoals het dan in dat soort termen heet, het internaliseert. Dus op een of andere manier ben je nog zelf heel vaak bezig met... wat heb ik gedaan, waarom heb ik het gedaan? Uh, dus het is iets... het is een soort spier... die je volgens mij ontwikkelt en die, ja... Het is voor jou ook niet moeilijk om erover te praten? Nee. nee het enige wat ik, waar ik af en toe moeite mee heb... is dat ik wel terwijl we erover zitten praten... hou ik wel rekening met mensen... die zitten te luisteren. Omdat ik... ik, ik voel altijd... Um, de schaamte die ik eigenlijk zelf niet zo voel... maar het, het, het, het, het gevoel wat er omheen zit... maar ga je dat... ga je nou... wat jij zelf ook zegt... zes jaar lang, vijf dagen in de week over jezelf praten? What the fuck? En dat uh, zo voelde dat nooit. Het heeft nooit gevoeld als... over jezelf praten. Het is meer proberen iets te doorgronden. Het denkbaar. Uiteindelijk zal het ook wel weer over controledwang gaan. En over aandacht. Ja, maar het grootste voordeel is wel dat de aandacht die ik daar had... die heb ik daarna nooit meer gekregen... op dezelfde manier van iemand anders. Maar wat het me wel heeft gegeven... is dat ik mezelf die aandacht kan geven. En dat is misschien wel het allermooiste cadeau... dat ik het niet meer per se ergens anders hoef te halen. Ik ben een ontzettende aandacht-junk. Maar dat was echt wel een heel verhaal, een ander verhaal... voor de analyse en na de analyse dat we toch opeens op die analyse zitten, Patrick. Had ook niet <lacht> kunnen denken van... Tevoren. Nee, en dat je ook zelf zegt van, nou, dat ik vroeger een aandachtjunk was... en dat ik nu gewoon de aandacht uit mezelf kan genereren. Ja, maar ik denk... tegelijkertijd zie ik opeens vijf mensen zich snoeihard hard op de grond, vallend van het lachen, slaan op de grond. Waar heb je het nou over, Job? Gosschou? En, en nou vind je het moeilijk dan sta je direct op. Ja, ik Mooi Amsterdam. Zullen we dan twaalf, even naar jou, uh, zullen we dan de mensen uh, uh, een beetje ontwapenen, even dat ze kunnen relaxen. Want jij hebt een plaat uitgekozen die ik graag uh, ook aan uh, met de mensen wil delen. Want ja. Het is een heel leuk, en vrolijk nummer. Ja, toch? Ja, en dat kunnen we nu wel gebruiken, even een <laughs> beetje wat vrolijkheid. <laughs> dat heb ik het weer al gedaan? Half uur over heb ik het weer gedaan? Ja. <laughs> wat, wat heb je voor ons uit? Dozen. The First Day of My Life van Bright Eyes. We gaan eerst luisteren, dan ga je vertellen waarom. Ja. Zit je op de telefoon? Op? This is the first day of my life where I was born right in the doorway I went out in the rain suddenly everything changed they're spreading blankets on the beach yours is the first face that I saw I think I was blind before I met you and I don't know where I am I don't know where I've been but I know where i want to go and so i thought i'd let you know yeah these things take forever i especially am slow but i realized that i need you and i wondered if i could come home time you drove all night just to meet me in the morning and I thought it was strange you said everything changed you felt as if you just woke up and you said this is the first day of my life I'm glad I didn't die before I met you But now I don't care, I could go anywhere with you And I'd probably be happy So if you wanna be with me With these things there's no telling We just have to wait and see But I'd rather be working for a paycheck Than waiting to win the lottery Besides maybe this time is different I mean I really think you like me First day of my life voor uh, producent, regisseur en ex-aandacht. Junkie uh, op God <laughs> uh, waarom dit nummer? Um, ik ben uit zo van de lievelingskleur en de lievelingsnummers, ja. dus uh, um, ja, ik kreeg dit nummer. Volgens mij, ik denk dat ik het goed zeg. Carice van Houten, die heeft mij ooit op dit nummer geattendeerd. Um, jaren geleden, ik heb het gebruikt voor alle tijd. Ja, film. Jouw, van uh, van de film altijd. En het Ja, en uh, uh, het was een soort kentering in de, in de film. waarin opeens alles goed ging. en daarna gaat alles fout in de film. Maar uh, dat first day of my life. dat je dat gevoel kan hebben. dat opeens iets voelt als de eerste dag. Dat, vond ik, dat vind ik heel prettig aan. en ik vind het. er zit iets heel melancholisch in die stem. En het is een. Het is volgens mij alleen maar gitaar. Er is niet zo heel erg veel meer. Dus Het is, een heel, het is heel klein en tegelijkertijd... In dat, hele, nou ja, in dat hele gevoel wordt het ook groter. Ik vind het een mooi nummer. En heb jij dat vaak, dat first day of my life idee? Ja, best wel. Wanneer heb je dat dan? Wanneer heb je het voor de laatste keer gehad? Dat je dacht, ja, het is weer zo'n dag, first day of my life? Jeetje, hé. Hey. Dat weet ik niet zo, 1, 2, 3... Nou, noem een ander voorbeeld dan. Het hoeft niet de laatste keer te zijn. Of wat je dacht, bij van: ja, maar dit is echt weer. Nou, de, de, nog een beetje terug waar we het net over hadden. Maar dan moeten we daarna wel even van de hele zware onderwerpen af. Maar ik weet dat. Ik reageer uh, Ja, dat is heen, waar. Oké, okay, Patrick, rustig. <kijnt> um, ik weet dat toen mijn zussen overleden waren. Iets daarna was de uitmarkt in Amsterdam. En die was op het KNSM-eiland. En ik ging op de fiets naartoe en ik had een uh, koptelefoon op. En ik ging over de Jan Scheverbrug. En de zon scheen. En er was muziek aan de andere kant. En ik had een koptelefoon op. En het voelde allemaal heel goed. En dat was een heel erg First Day of my Life moment. Omdat even, ondanks alle ellende die er was gebeurd. Even was het allemaal heel erg goed. En dat kan zo'n. Zo ja, dat kan dan. Dat zit ook een beetje. Dat, dat sprankelende zit een beetje in dat nummer. Dat, dat iets wat iets kleins. Zon en muziek, dat je kan overvallen als iets waar je heel erg gelukkig van wordt. Heb je dat en dit ook... nummer gaat over liefde? Bedoel, daar heb ik natuurlijk helemaal niet. Maar... en heb je het ook in je werk? Ja, dat heb ik met het ja, maar dat zit hem altijd in. Ik wat ik het leukst vind aan werken is de weg ergens naartoe. Maar is dit nou interessant werk eigenlijk? Want je zegt net van ja, liefde. Dat heb ik eigenlijk helemaal niet. Nee, nee, nee. Dat was een grap. Maar alleen, ik dat was een grap. Dus we gaan het even overwerken. Nee, nee. Jawel. Nee. Nee, oh, je loopt jij weer weg van die bank. Nee, maar ik pak even een En biertje. elke keer als je wegloopt van biertje. de bank... denk je met jezelf, ja, dan gaat hij weer. Nee, nee, nee. nee, maar, het, uh, nee maar, ik vind, maar dat vind ik namelijk ook best leuk om te vertellen. Ik ben niet zo heel erg... had ik vroeger wel, maar ik ben niet zo heel erg... van de uh, première's en de eerste uitvoering op televisie. Wat ik heel erg leuk vind, is de weg ergens naartoe. En daar zit dat First deel of My Life gevoel wel in. Ik kan extreem genieten van het feit dat je met een kleine groep mensen in een soort van bubbel zit... Uh, die film of televisie heet. of uh, Ik heb Normal Heart gereageerd toneelstuk. Nou, dat wordt hernomen. Dat wordt hernomen, ja, maar dan wordt het meteen zo'n zo praatje. Maar dat wordt inderdaad hernomen. Maar dat is wel, ja, ik weet dat zou ik eigenlijk moeten zeggen... Normal Heart wordt hernomen in Lamar. Ik doe dat wel. Het is ja. echt, dat was, wij, wij gingen repeteren in de zomer. Het was bloedheet met zeven mannen en één vrouw. En de allereerste repetitiedag tot en met de allerlaatste dag dat we hebben gespeeld. Zoiets leuks heb ik gewoon nog nooit meegemaakt. En dat is wel heel erg de first day of my life. Maar nu heb ik natuurlijk ook wat mensen gesproken in jouw omgeving. En die zeggen ook van ja, Job die houdt echt van zijn werk. En uh, die wordt echt gelukkig ook van zijn werk. Klopt dat? Ja. En als je dan niet werkt? Dan, dat komt niet heel veel voor. En dan ben ik dan zou er wel een hele grote liefde moeten zijn die dat uh, vervangt, ja. En je zei net... Die is er niet. Nou, dit, oh god, als ik dit hoor, dan moet ik even aan mijn moeder denken... die in bed ligt te luisteren. Nee, die is er wel, maar niet in de vorm van een vaste partner. En ik vind werk gewoon, ja... Ik word er inderdaad heel gelukkig van. Ik moet er wel bij zeggen dat er wel heel veel mensen zijn... waar ik ook heel gelukkig van word... maar ik vind werk misschien toch wel het allerleukste wat er is... Ja ik voor het eerst dat ik dit zeg. Het, maar ik denk wel dat het zo is. Ik geloof dat ik het werk. Zes jaar heb. in psychoanalyse gezet. Ja, en dan hier bij Patrick <lacht> na vier bier. Nee, oh, één bier thuis. Is, nee, ja, ja, maar ja, is het geloof... nou zo moeilijk dat je je werk. Nou die, ja, het op, is op de zo. Zit. Het is zo maatschappelijk niet geaccepteerd, Patrick. Het is zo absurd. Als een kunstenaar zijn schilderijen maakt, dan vindt iedereen het bravo, bravo. Maar als het. Uh, en als dat het belangrijkste is, dan is dat magie. Maar als je mijn werk doet, of misschien ook als je uh, postsorteerder bent... en je vindt dat echt het allerleukste wat er is... dat is sociaal niet zo geaccepteerd. Maar mensen, jij... vinden het toch... maar mensen weten dat toch van jou? Of de, de, nou, ja, misschien accepteer ik het zelf wel niet. Kan ook wel. Maar ik denk dat dat wel een... Dat is wel een uh... Jij wil het niet. Nou, ik vind het af en toe lastig om te. Ja, ik vind het af en toe. Het, het geeft je namelijk ook echt iets egocentrisch mee. Dat werk en je eigen uh, vervulling belangrijker is dan een vrouw en een kind of een man en een hond. In mijn geval. <laughs> het is raar. Ik heb nu een, uh, uh, het is nu zaterdag. En uh, ik heb van vrijdag om 12 uur tot zaterdag 12 uur de dochter van mijn neefje. Mijn neefje is alles voor mij. Dat is meer een soort kind. Uh, neef moet ik trouwens zeggen, die, die logeert dus 24 uur bij mij. Dat geeft wel een nieuw soort vervulling wat ik niet ken. Maar, nee, maar hoe erg is het dat jij tegen jezelf niet durft te zeggen... van ja, mijn werk is het allerbelangrijkste? Nou ja, omdat ik wel weet dat ik ernaar leef. Dus bedoel, ik bedoel, bent ben niet gek. Ik leef er gewoon dat mijn werk het allerbelangrijkste is. Dus om het dan ook nog eens een keer tegen hem te zeggen... Ja, ik, ik weet niet, ik vind het gênant. Ik vind het gênant, denk ik. Jeuk? Ja, misschien wel jeuk. En verlies je daar veel door? Ben je soms zo monomaan in je projecten dat je... Nou, ik zou best wel iets meer tijd kunnen besteden aan andere mensen. Maar ik ben nog niemand verloren zo zwart-wit uitgedrukt vanwege mijn werk. Maar als jij projecten hebt, zoals wat je net zei, een toneelstuk echt met z'n allen repeteren... is dan de balans zoek... Ja, dat weet ik niet, want ik win op dat moment. In die, die, en ik denk dat iedereen die aan het toneelstuk heeft meegewerkt... dat kan beamen. Ik, we, we hebben zoveel gewonnen met elkaar. Daar zijn zoveel dingen uit ontstaan. Vriendschappen, uh, liefdes. En dan niet per definitie in de seksuele vorm... maar wel een soort van overdrachtelijke vorm. Bedoel, mensen als Freek Bartels, Frederik Brom, Jelle de Jong, Ariette Ton... Ja, die hele ploeg die mee heeft gedaan... Dat, die zullen allemaal kunnen erkennen dat het een, een soort... once-in-a-lifetime ding is. Dat je denkt, wat hebben we nu? Dus elke dag niet oké okay, naar je werk gaan, maar elke dag moet je voorstellen bij. Paal acteurs... je ervan dat je het uit je werk moet halen? Laat ik het dan zo zeggen. Had je het liever van ja, jezus, ik ben eigenlijk liever een romanticus en ik wil eigenlijk nee. ehm, gewoon over zee nee. uitturen nee, en nee, ik moet nee, het mooi vinden en nee. ik drink nog een fles rum en dit is. Het... Nee, ik zou echt als je de combinatie kan maken, je komt ergens terecht in een, in, in, in een goede combinatie, dat natuurlijk het, het mooiste zijn. Uh, daarom ben ik ook wel echt gelukkig met wat ik net vertelde over mijn nichtje. Maar uh, nee, ik vind het. Ik, ik, heb, ik heb echt zulk leuk werk. Als ik nu bezig ben met. met dat, dat zat ik net aan te denken toen ik dat nummer hoorde. Toen moest ik even aan Caries denken. Ik ben op dit moment Carice van Houten. Of, van Houten. Ik, ik ben op dit moment een film aan het schrijven met Paula van der Oest. Ik heb. De Ooit Alles is Liefde. samen ontwikkeld met Kim van Koten. Zo zijn er. Het gaat nu even niet om naam droppen. Maar. Wat ik me realiseerde tijdens het nummer, er zijn wel. Ik heb wel echt de mas dat ik met hele bijzondere mensen altijd werk. Mensen als, nou ja, die ik net noemde, of Jean van der Velde, of Teuboermans. Boermans, of ik, dat dat is wel het gek. Je werkt met de meest creatieve mensen die allemaal op een bepaalde manier. We zitten aan tafel, we drinken een kop koffie, we filosoferen, maar vooral we fantaseren met elkaar over een andere wereld. En ergens zit daar iets. Uh, en ik denk dat raar genoeg al deze mensen... min of meer op deze bank hadden kunnen zitten... en hetzelfde gevoel hadden kunnen hebben. Die hebben misschien hun privéleven beter voor elkaar. Maar het, dat werk dat je dingen fantaseert... en dat je iets creëert, dat is verslavend. Dat, dat is, ja. Maar dat is toch mooi? Ja, dat is ook heel mooi. Maar waarom durf je dan niet toe te geven aan jezelf? Ik denk omdat ik uit een relatie kom... waarin mij kwalijk genomen is dat ik zoveel werkte. En dat, uh, dat ligt niet aan die relatie, maar dat is een soort, wel een soort rode lijn. Ik kan heel moeilijk uh, nee zeggen tegen werk. Dat zou ik iets beter moeten kunnen. Want af en toe sla ik zit er wel in door. Er zitten bijna zomergasten, Patrick. Ik schrijf gewoon op uh, ex-aandacht-chunk uh, en uh, workaholic. Ja? Dat, work ja, dat is goed, dat schrijf je maar lekker op. Ja? Als ik hem nooit terug hoef te lezen. Uh, nee, maar ik, nee, maar ik bedoel, omdat je zo veel werkt... dat je, je ergens geïnitieerd, van het een komt ook het ander. Ja, maar, ja, maar het houdt nooit op. Nee. Dus ik zit, nu, ik zit nu hier bij jou, wat ik echt heel leuk vind. Maar ik was de afgelopen week zat ik bij Winfried Bayens in een ander programma... dan, ik vind radio helemaal gek. Dus ik kan echt rustig, serieus, terwijl mensen kijken me dan aan die met me werken... ik kan rustig bij mezelf denken, ach, radio. Maar dat zou ik eigenlijk nog eens een keertje moeten doen. Is mooi, radio. Maar het, is... het slaat dan nergens op dat je altijd bij jezelf denkt. Oh, maar dat wil ik ook. Ja, maar dat, dat is toch prachtig? Ja, maar ken je Dimitri je, je Frankel Frank? Of Frank? Dat je, ja. ja. En dat was ook iemand, ik ken hem helemaal niet goed, maar dat was ook iemand die deed alles. En dat is natuurlijk het grootste verwijt wat ik altijd heb gehad. Hè? Het grootste verwijt van was altijd, waarom moet je dat nou ook nog? Dus toen ik ging regisseren, toen ik ging produceren, er is altijd een soort.. Um, en dat, dat is Hollands, maar het is ook iets wat mij daarom altijd een beetje tegenhoudt. Omdat andere mensen dat tegen je zeggen? Nee, omdat ze voor een deel gelijk hebben. Niet omdat andere mensen het zeggen, maar omdat ze deels gelijk hebben. Omdat ik mijn eigen gulzigheid ook wel herken. Nou, ja, maar ja, het is toch ook mooi om te ontdekken? Dat vind ik ook en daarom blijf ik het ook doen. Ja. Uiteindelijk wint het de nieuwsgierigheid en de ja. verbazing. En dan gaan we nog een moeilijk uh, thema uh, aanstippen. Maar we gaan het toch doen. Aangezien je dit zelf aankaart. En dat het ook belangrijk is. Want elke keer iets ontdekken is ook leven. Ik ben heel benieuwd welk kant je op gaat. Zet je te, koptelefoon maar even op. Want ik ga voor jou nog een klein stukje muziek laten horen. Want we hebben het toch al vaak benoemd. Laat me niet alleen, toe vergeet de strijd, toe vergeet de nijd. Laat me niet alleen, in die domme tijd vol van Vergeet Vergeten, het was verspilde tijd. Hoe vaak hebben wij, met een snijdend woord, ons geluk vermoord. Kom, het is voorbij. Laat me niet alleen, laat me niet alleen. Laat me niet alleen, lief, ik zoek voor jou In het stof van de wegen, parels van regen, parels van dauw. Ik zal heel mijn leven werken zonder rust Om jouw licht en lust, goud en goed te geven Ik sticht een gebied waar de liefde woont Waar de liefde troont, waar jouw wil geschiet Laat me niet alleen Laat me niet alleen, laat me niet alleen, laat me niet alleen. Me niet ja, dit is een klein stukje... Jeroen, laat me niet, niet alleen, voor, uh, Job Ik bedenk ja. jou... Ik, had, ik, hoorde, ik herkende de begintonen wel, ik had alleen niet door dat het Jeroen was, inderdaad. Ja. Um, want is het ook niet zo dat jij gulzig moet leven omdat jij aan de lijf hebt ondervonden dat het leven bijzonder kort kan zijn voor talenten. Dat denk ik altijd wel. Dat denk ik wel. Ja, maar ik vind sowieso ook als je 86 wordt of 88 of 93 wordt, vind ik het leven kort. Ik vind het leven niet per definitie kort omdat je jong sterft. Want ik begrijp dat je het hebt over mijn zus of over Roef. Of, uh, of... Roef graag, als goede vriend van jou ook veel ja. vroeg gestorven. Ik vind sowieso doodgaan vind ik al te vroeg. Standaard. Ja, ik kan me voorstellen dat er momenten zijn dat je bij jezelf denkt... Nu is, nu is het lijden ondraaglijk. Maar uh, um, ja, ik vind wel dat je, je, je, je hebt de verplichting. Iedereen heeft de verplichting om uit het leven te halen... wat hij of zij wil. En zoveel mogelijk. En Daarom moet je andere mensen niet kwetsen. Maar Een ander doet het niet voor je in ieder geval. Ik haat ook troost ook een hekel aan. Mensen die proberen... Uh, de pijn bij andere mensen weg te halen. Terwijl, ik denk dat heel veel mensen... er veel meer bij gebaat zouden zijn als ouders... hun kinderen ook leren. Ja, als je pijn hebt, dan heb je pijn. Dan moet je daardoor heen. En als je moet huilen... mag je wel bij me komen, maar ik ga niet wegkussen. Er bestaat helemaal niet iets wegkussen. Dat is ook een heel groot verschil... Um, en dat zeg ik helemaal niet met... Um, een soort droefheid uh, terugkijken in de tijd. Maar er is een heel groot verschil tussen alles is liefde... en alle tijd voor mij thematisch. Dat in alles is liefde is een hele geruststellende leuke film. Daarin komt alles goed. En in alle tijd komt niks goed. En in het leven is dat een combinatie... tussen alles wat goed komt en wat niet goed komt. Maar ik, ik, ik geloof niet dat ik iemand ben die heel erg van troost houdt. Ik geloof ook niet dat ik heel erg van geruststelling hou. Is... Maar als jij niet van troost houdt oud. Uh, wat niet wil zeggen dat zo'n nummer bijvoorbeeld wat je net hoort van Jeroen dat vind ik wel troostrijk, maar dat is iets heel anders. Maar wat jij hebt meegemaakt met je twee zussen, met Roef uh, misschien ook met Jeroen uh, met andere vrienden nog die uh, te vroeg gestorven zijn zit die pijn er dan nog altijd? Jo, ik was vanochtend liep ik met uh, dat nichtje op mijn arm. En dan uh, uh, ik heb ik op mijn vensterbank heb ik dan wat foto's staan. Mijn vader, mijn zussen. En dan zeg ik mijn vaderdag. En toen zei ik leerde, even dag zeg tegen open max, even dag zeg tegen oma. Even... Dat... Ik, heb, ik heb in verhouding, denk ik, voor iemand van 46 de mazzel gehad om ontzettend veel mensen te leren kennen. En de pech gehad om daar ook echt te veel van kwijt te raken. Ja, dat is gewoon zo. Ik heb gewoon, denk ik, ja. ja. Maar, ik bedoel, niet iedereen is even zwaar. Maar ja, je denkt altijd, ja, dat is gewoon gebeurd. Het rare is dat het volgens mij iedereen overkomt. Ik <laughs> denk nu even, ludig. maar volgens mij overkomt het iedereen. Alleen, ik denk dat ik er gewoon tamelijk vroeg bij ben. Ook omdat ik een nakomeling was. Dus ik was gewoon iets te snel gepokt en gemazeld. En, en heeft dat... dat je veranderd? Elke keer een, een verlies van iemand dierbaars? Um... Nee, dat weet ik niet. Ik weet wel dat de dood van Roef... die kwam uh, onverwacht. Drie maanden na de dood van mijn tweede zus. Um, dat, ging, dat was een telefoontje waarin iemand zei... je moet nu de telefoon opnemen. En dat was een soort paniek. Terwijl ik er net zo'n beetje over... Nou, niet overheen was, maar weer voor het eerst aan het werk was. Uh, ik... Ik denk wel dat het me veranderd heeft... Dus dat je um, zeker is dat het niet zeker is. Ik ben, ik ben wel waakzamer. En wel angstiger. En hoe uitzicht dat? Nou, gewoon letterlijk dat ik angstiger ben. Ik ben angstiger dat je iemand kwijt kan raken. Dus ik, ik, ik denk dat er heel weinig mensen zijn in mijn leven... die kunnen zeggen, nou, ik heb al jaren ruzie met Job. Ik ga niet van ruzie. Vind de, de in die zin de sopt niet waard. Er dus is bijna niks wat iemand mij kan aandoen om echt heel veel ruzie mee te hebben. En ben je ook angstig voor de dood? Nou, wel dat hij te snel komt. Niet voor de dood aan zich. Dat, dat, daar ben ik niet zo bang voor. Ja. Wat zeiden ze ook alweer? Dat was ergens in de een of andere... In een serie die ik zelf produceer. In bloedverwanten, zeggen ze het. Het mooie van de dood is... Hij is er als jij er niet bent. En als jij er bent, is hij er niet. Dus in die zin ben ik niet zo bang voor de dood. Maar... Ik ben wel bang dat het te vroeg komt. Ik ben meer bang voor verval. Verval, dat lijkt me. dat, dat is uh, uh, En niet fysiek verval. Dat kan ik ook allemaal nog aan. Hard aanvallen, dat ik bedoel de hele kleren. zo. Dat maar psychisch verval, dat is mijn grootste nachtmerrie. Dat er iets bestaat dat je zelf meer weet dan de buitenwereld weet dat je weet. Dat lijkt me het aller aller aller aller angst wat er is. En hij komt te vroeg, daar ben je bang voor. Um, want wat, wat moet je nog doen van jezelf? Jij als uh, maker, gedreven maker, monomanen maker. ja, de projecten die ik nu op mijn lijst heb staan. Dus ik heb een, een film met Paula van der Oest... die we nu aan het schrijven zijn, die gaat over seks. Die wil ik per se maken, omdat ik denk dat het allerbeste is... wat ik ooit heb ontwikkeld aan scenario. En omdat ik denk dat Nederland echt die film moet zien omdat het gaat over seksualiteit en intimiteit. En uh, uh, los van enig vooroordeel. Dat is iets wat ik echt wel heel erg graag wil maken. Nog los van het schaap of bloedverwant. Of, maar dat, dat bestaat al. En deze film bestaat nog niet. En uh, uh, ja, ik heb gewoon te veel. Ja, ik heb gewoon te veel projecten nog lopen. ja Maar is er een, ja. een ultieme droom? Heb je ooit nee. iets gedacht bij jezelf van ja, dat als ik dat ja, Als jouw programma een keer over mag nemen. Nee, <laughs> absoluut niet. Nee. Ik heb helemaal geen uh, <laughs> ik heb absoluut geen ultieme nee? droom. Nou. Nee, ik hoef niet. Nee. Er is echt niks. Ik hoef niet uh, gelukkig te worden in een boerderij in Frankrijk. Ik hoef, niet, uh, ik hoef geen kinderen, ik hoef niet een uh, schapendoes. Nee, ik vind als ik dit gewoon kan volhouden, zolang als ik het kan volhouden. En als ik niet al te veel in de weg uh, gestaan word. Ik zou. Je had het over je mooie projecten. Ik bedoel, het schapen is natuurlijk fantastisch. Uh, alles is liefde, jeuk. Uh, een, een nieuwe serie over, over seks, fantastisch. Maar er zijn natuurlijk ook mislukkingen. Ben je daar bang voor? Nee, helemaal niet. Nee, dat vind ik zo raar. Dat heb ik dan nog nooit gehad. Ik vind een mislukking. Ja. Ik, punt 1 moet een ander me er altijd aan helpen herinneren... dat het een mislukking was. Omdat voor mij het helemaal niet per se voelt als mislukking. Ik heb een serie gemaakt van ja, heb Voor BNN. Echt, voor BNN. Ik heb daar echt heel veel loor aan beleefd. Ik weet alleen wel dat het niet gegroeid is... onder een gelukkige sternte. Maar ik weet intussen ook... ik heb Vier comedyseries gemaakt voor de maandagavond op half tien. Hè? Dus Nurse Jackie, waar Charlie werd met Helena Rijn. Wat ik te gek vond, wat op de shortlist stond... voor de Nipkoffschijf, schijf, maar geen tweede seizoen. Mixed Up met Paula van de Oest voor de NCV. Walhalla voor BNN. En nu Jeuk. Ik vind het natuurlijk helemaal het einde dat Jeuk doorgaat. Maar... Waar bedoel... kan je er goed tegen? K tegen mislukken. Nee, te te nee, nee, waar ik niet tegen kan, is dat je geen discussie kan hebben. Weet je dus nooit. Dat vind ik echt het probleem van Hilsts. Terwijl ik ben echt een publieke omroepmaker. Ik kom er op een of andere manier ook niet makkelijk in bij RTL. Ook al heeft RTL met jeuk erg geholpen. Maar ik kom er niet makkelijk in bij de, de commerciële. Ik hou van de publieke omroep op alle mogelijke manieren. Alleen de enorme bureaucratie waar je in, af en toe in terecht komt dat je dat iets afgewezen wordt en dat daar geen discussie over is dat, dat, dat, dat maakt me razend maar knaagt het aan je als je een slechte recensie krijgt of slechte uh, uh, kijkzijde nou, ik had de alle... serie niet goed uh, in me, alle, niet alle tijd ben ik, ben ik gerecenseerd door Jos van den Burg voor het parool en die zei dat je over kanker en luchtigheid dat dat niet samen gaat dat heeft mij heel erg geraakt dat ik dacht van wat de fuck eikel en ik dacht, iedereen probeert zich te verhouden tot recensies. Toen ben ik zijn gezicht gaan googelen. Zijn hoofd, letterlijk, met afbeeldingen. En toen dacht ik, oh, maar als ik kijk naar hem... dan denk ik helemaal niet dat ik heel graag had gewild... dat deze man mijn film... want wij zijn hele andere werelden. Ik weet helemaal niet of ik wil dat deze man mijn film goed vindt. Dat maakte voor mij de recensie draaglijk. Dat betekent tegelijkertijd dat hele goede recensies je ook minder doen. De, Weet je, Er zijn zoveel mensen die zeggen... het gaat om het publiek. Lief publiek. Het publiek is te diffuus voor woorden. Als je toneel maakt... en je gaat in Barneveld kijken naar een voorstelling... of in Amsterdam... dan zie je twee compleet verschillende werelden... die naar dezelfde voorstelling ja, maar gaan kijken. Maar je kan wel met je eigen ogen kijken... Je kan wel ja. met je eigen ogen kijken naar sommige afleveringen van Valhalla... en denken bij jezelf: ja, dit is niet om te lachen. Terwijl het eigenlijk wel welkom is. Ja, oké. Okay, nou, ja, dat Heb ik ook duizend allerlei. De duizend voorbeelden om te zeggen: ja, nou, noem jij maar eens één een serie in Amerika die het eerste is, is geslaagd is. dat is ook flauw. Maar ik, ik, ik zie. De vraag was uh, hoe, hoe je met uw mislukkingen omgaat of zie je het als een mislukking? Dat zie ik niet. Ik dat dat. Nee, ja, het is misschien niet geslaagd, maar een mislukking. Dat is nogal. Dat is nogal heftig. We hebben daar allemaal ons helemaal het schompen staan werken... met het materiaal wat we hadden. en dat, Daar geloofden we toen in. En het publiek geloofde er niet in. Nou ja, dan heeft het publiek dus gelijk. Maar dat wil niet zeggen dat wij het niet... met alles wat we in ons hadden, hebben geprobeerd. En nu werkt het wel. Ja. Fantastisch, toch? Ja, dat is hartstikke leuk. Het is ook wel een, een weg om er te komen. Ja. Uh, we hebben nog drie minuten op de klok staan. Uh, wat brengt een, een, een, een zaterdagnacht uh, voor Job Goschalk? Normaal gesproken, of nu, vanavond? Normaal gesproken, ja. Uh, Hongerig naar de nacht in Amsterdam? Of is die tijd voorbij? Nee, die tijd is wel een beetje voorbij. Je blijft hier niet eens slapen, hè? Nee, ik blijf hier niet. Nee, nee ik slaap dan toch liever in mijn eigen bed. Waar denk je aan als je in hotels komt? Seks. Echt alleen, maar aan seks. Ja, sorry. Hel <lacht> de hele avond? Nee, <lacht> nee niet de <lacht> hele avond. Nee, nee Patrick, don't, don't take this the wrong way. Maar, uh, nee, ja... Ik vind dit wel, moet ik zeggen, magistraal uitzicht. Maar ik vind een hotel... Uh, ik ben sowieso meer van appartementen dan van hotel. Maar ik vind een hotel, dat, dat vraagt om seks. Op alle mogelijke manieren, ja. Maar wat, bedoel je, je? het is een prachtige kamer. Je kan hier zo slapen. Waarom, wat, wat, wat, wat is de magneet die huis is? Nou, ik denk op het moment dat je in Rotterdam oh. was geweest... of in Den Haag was geweest, dat ik misschien wel hier was blijven slapen. Maar omdat het gewoon, ja, ik ben over een kwartier ben ik thuis. En dan, ik bedoel, er is... Mijn moeder zou zeggen, je ruikt je eigen kussen al. Echt waar? Ja, dat heb ik wel. En uh, dan fiets je naar huis of je gaat misschien met een taxi of je gaat lopen? Nee, ik denk dat het een taxi wordt, heb je het weer gezien. En uh, wordt het dan ook nog verleidelijk, de stad? Nee, om, Ik heb, weet je dat ik dat nooit heb gekund, dat ik daar te angstig voor ben? Ik heb nooit in mijn eentje de stad ingekund. Ik ben nog nooit, ja, nou, ik zal ongetwijfeld wel eens een keer in mijn eentje de stad zeggen... Maar ik kom heel graag in Tel Aviv, hè? En daar heeft kan je ik heel veel issues... <lacht> nou, luister je programma terug, zou ik zeggen. Is het moeilijk uh, om je op Gosschalk te zijn? Nee, nee, dat valt wel mee. Maar, op maandag zwaarder dan op vrijdag. Maar, uh, nee. Gebruiksaanwijzing, dik? Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Het is toch niks mooier dan om in je eentje de stad in te lopen... en te kijken ja, wat er gebeurt. Ja, in, maar in een, dat, dat, dat, dat wil ik zeggen. Ik kom graag in Tel Aviv... Daar ga ik in mijn eentje de stad in. dat vind ik het heerlijk. En dat vind ik allemaal avontuur. Maar Amsterdam is ook niet... Weet je, laten we Amsterdam ook niet te romantisch maken. Ik bedoel, Amsterdam is ook nog een stad... waar je als... Daar moet je ook af en toe nog best wel oppassen. Omdat je dan de foute mensen tegenkomt? Ja. Vrienden die je eigenlijk geen vrienden. Nee, nee, nee helemaal noemt. niet. Veel meer dat je na afloop van een avond uitgaan, de stad in kan lopen. en dat je op je bek geslagen kan worden. Dat is ook Amsterdam. En ik ben gek op Amsterdam. Hè. Ik ben Amsterdam. Ik, ik ben helemaal niet van geboorte Amsterdam. maar intussen wel een Amsterdam. En Harten. Nou, wie zou jou nou op je bek willen slaan? Zo'n aardige jongen. Ja, zo'n vrolijk gastje. Over het algemeen worden de mensen niet op hun bek geslagen. omdat ze niet aardig zijn. Je gaat afronden. Hè. Ja, dat het dan alles. Nee, ik wou er positief uit, maar dat, is, dat, dat lukt toch wel. En ik vind Amsterdam een te gekke stad. En ik vond het mooi dat je er was in, uh, in dit mooie Aitana Hotel. En uh, ja, Job, ik had nog, uh, nog uren met jou uh, kunnen zitten. Jij op de bank. En maar ik we kunnen in principe stellen. doorpraten zonder publiek. Hè? Ik weet niet of jij dat kan. Uh, ik uh, dank jou hartelijk. Het uh, was een hele, pijlijke, een hele einde einde fijne dag. He? Jij ja, ook, dankjewel. <laughs>